Ja, als ik hier zo sta, dan kan ik het toch niet naar laten komen om een enkel ding te zeggen. Niet in huis, hoe ik eigenlijk aan je gekomen ben, dat weet ik niet meer. Of dat, want of dat met koffie en thee te maken had uit de hele oude tijd, dat kan ook wel wezen, dat weet ik niet meer. Uh, maar in ieder geval, je bent er van begin aan bij geweest en meneer Rienstra heeft dat uitstekend geschetst. Het is nou zo dat als ik nog eens uit die oude tijd over deze ofgene wat weten wil, dan, eh, dan vraag ik maar aan Nierenhuis en het komt altijd in orde. Want hij heeft niet alleen een goede administratie over de cent, maar ook over de mensen. En dat is eh, minstens even belangrijk. En dat hebben een hele hoop mensen in de loop van de tijden ook wel bespeurd. Want wat de heer Rienstra zegt, het oplossen van moeilijkheden. Wel, dat kun je op twee manieren doen. Of dat aan de kan gebeurt. Ten gunste van de mensen. Want het kan meestal altijd twee kanten heen vallen. Of ten nadele. Dus. Met het oog op de administratie, op de dode kant van de administratie. Nieuwenhuis is, voor zover als ik hem meegemaakt heb. En dat is zo van de zijkant af toch ook een hele tijd. Een menselijke administrateur. En dat is het beste wat je in, van zo'n functionaris kunt zeggen. Behalve dat die geen.. Niet al te veel boekhoudfouten maken, en daar heb ik nooit wat van gehoord. <lacht> ik geloof dat Nierhuis ook met de meetkundige dienst als zodanig tevreden wezen kan. Hij heeft er niet alleen een loopbaan, maar indirect ook een heel gezin uit opgebouwd, <lacht> door middel van een vrouw die niet daar ook ergens ontdekt heeft in de buurt kijk uh, Nierhuis. de dienst heeft het goed gehad met jou en Nierhuis heeft het ook wel goed gehad met de meetkundige dienst het zal een hele tour wezen wanneer je ik weet niet wanneer op een goede dag de deur achter je in het slot laat vallen om dan een figuur te krijgen die kans ziet om Weer zo'n beeld te laten ontstaan als wat niet een huis in de meetkundige dienst is. Dat betekent wel wat. Niet huis. voor de meetkundige dienst en voor jezelf hoop ik dat dat nog een tijdje duurt eer dat het zover is. En wanneer het dan eenmaal zover is dat je dan nog een deel goede dagen mag hebben van uh, als vrucht ook van de menselijke verhoudingen die je in die tijd hebt weten op te bouwen hier in huis, dat was het. Ja. Ja.